Hoor ik hem wel. 9 uur, Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Nederlandse Defensie leent de komende drie maanden... een onbemand vliegtuigje uit aan Curaçao. De drone moet iets doen tegen een golfovervallen. Volgens het Curaçao's Openbaar Ministerie... neemt het aantal roofovervallen op het eiland toe. Rond carnaval, dit jaar eind februari, begin maart... is er elk jaar een piek. Het is onduidelijk hoe dat komt... In de Verenigde Staten sneuvelen alle koude records. Meer dan de helft van de Verenigde Staten... heeft vandaag, morgen en dinsdag te kampen met ijzige kou. De kou bereikte vanochtend de Staten noord Dakota en Minnesota... met temperaturen van bijna min 30 graden. In het Noordoosten ligt de gevoelstemperatuur zelfs rond min 50.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 Radio met Code Kloet. Goedenavond. Na de vele stormachtige dagen van de afgelopen weken... straks in deze Holland Oak Radio aandacht voor tornado's. Meer specifiek, hoe ga je erachteraan om ze te bekijken en te bestuderen... ofwel, hoe jaag je op tornado's? Maar eerst gaan we naar de wereld van Emaus... Emaus Haarzuilens is een woonwerkgemeenschap. Wonen en werken gaan hand in hand. Deze woongroep biedt plaats aan maximaal 14 bewoners. En daarnaast ontvangt de woongroep regelmatig gasten die enige tijd meewonen en meewerken. Emaus is in 1949 in Parijs opgericht door de Franse priester en destijds parlementslid Henri Grouès, beter bekend als Abbé Pierre. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog heerste er in Frankrijk een grote woningnood... en Abbé Pierre vroeg aandacht voor dit probleem. Een ontmoeting met een dakloze man, die werkelijk wanhopig was... betekende de start van de allereerste Emausgroep in Neuilly plaisance in de buurt van Parijs. Het was een huis, en dat huis had Abbé Pierre Emaus gedoopt... een naam die staat voor Nieuwe Hoop... Al snel werden er meer mensen in deze gemeenschap opgenomen en om in het onderhoud te kunnen voorzien kwamen leden van de groep op het idee om gebruikte spullen te verzamelen en deze te verkopen. Dit bleek goed te werken en zo kon de groep voldoen aan een uitgangspunt dat ze had geformuleerd We zullen niet accepteren dat we in ons bestaan afhankelijk zijn van iets anders dan ons eigen werk. Het was Abbé Pierre zelf die aan de basis van het idee stond om ook in Nederland met Emaus te starten. Hij had een on toevallige ontmoeting met de barones van Zuilen van Nijenveld en zij was bereid een deel van het landgoed van Kasteel de Haar in haar zuilens beschikbaar te stellen. En De eerste Nederlandse Eemhuisgroep kon van start in een voormalige varkenstal aan de rand van het landgoed. En dat was in 1966. Door haar manier van leven en werken wil Emaus laten zien dat het ook anders kan. Emaus wil een stem laten horen tegen overproductie, overconsumptie, Verspilling en milieuverontreiniging. En daarnaast wil Emaus nieuwe kansen bieden aan mensen die in de problemen zijn geraakt. Documentairemaakster Iris Honderdos sprak met Martin, Herbert en Joris, drie bewoners van Emaus Haarzuilens, en ze had het over de struikelpunten in hun levens en het nieuwe inzicht dat het wonen en werken in deze gemeenschap hen heeft opgeleverd. Dit is Emaus. Ik zoek gramofoonplaten, ansichtkaarten, leuke boeken. Boekjes. Ze hebben hier van die kleine boekjes. Die zijn speciaal uitgegeven om mensen aan het lezen te krijgen. En die probeer ik een beetje te verzamelen. Onze klanten parkeren op het parkeerterrein. Dan loop je een heel mooi laantje door, dat is de Eikstraat. Dan kom je bij ons op het terrein en dan zie je her en der... verschillende loodsen waar onze tweedehands spullen te koop zijn. Dan straks de deur omhoog doen en als we dan rustig gaan... niet rennen, niet duwen, niet trekken, dan wordt het toch nog gezet. Het is elke woensdag van, oh, we moeten zo weg, want we gaan even naar de Emmaus... Sinds we niet meer werken, hebben we de tijd, ja. dus dan, dan gaan we. Ja. Haar Zuilens is een heel mooi klein dorpje, pittoresk. Het is een landgoed van het kasteel. Dus, uh, Emmaus Haar Zuilens zit ook in de tuin van het kasteel. Dus ja, het is heel bosrijk en uh, heel veel vogels. En wij uh, leven van het kringloopbedrijf... wat we hier op het terrein hebben en met die opbrengsten kunnen we onszelf bedruipen. Ieder krijgt kosten, één woning en zakgeld. Dat geldt echt voor iedereen. En daardoor kunnen we ook nog veel geld overhouden... om projecten te steunen. Ik zag net daar de gesteunde projectbedragen staan. Het is nogal... Uh, dat doen ze goed, zeg maar. Dat gaat, uh, ze halen behoorlijk wat op. Ze besteden het geld goed wat ze verdienen. En dat is heel belangrijk ook, hè. Ik ga nooit weg zonder iets. Ik moet iets kopen. Dat <lacht> ja, vind ik het gezellig met die mannetjes. Ja, gejuik. Ja. En de zon schijnt. Ja, we meer? worden meer... Beetje, maar moet je anders jochie, thuis zitten de hele dag? Ja. Even bij de kleding kijken, hoef ik al niks te hebben. Maar ik vind het gewoon leuk even te ja. ja. Even kijken en uh, ja. Thuis kennen we het dan niet meer kwijt. Ja. Want we, wat we halen brengen we weer terug ook. Ja, ja, okay. okay. wat we halen we, we, we weer terug. Ik heb zulke zakken met kleding weggebracht. Sommige mensen is het misschien wel interessant. Maar voor mij niet zozeer. Dus, van, uh, het is wel leuk om te kijken. Dus, hey, het is gewoon een dagje uit eigenlijk. Ik vind gewoon af en toe woensdag als ik vrij ben, dan kom ik even een rondje doen. Ik ga je zo voorstellen aan Martin Lam. Die noem ik Martin Lam omdat we ook nog een andere Martin hebben. En aan Herbert en aan Joris. Ik ben Martin. Uh, ik ben 51 jaar. We zijn hier uh, bij de MO's in Hazuilens. Goedemiddag. Fijn dat u hier in zo'n taal bent gekomen. Woensdagmiddag gaan om 1 uur de deuren open. Het blijft iedere keer weer verbazingwekkend, dat de mensen een, een groot deel van de mensen in zo'n noodtempo probeert naar binnen te komen op de, op de afdeling waar ze dan als eerste willen zijn. Daar is een run naar de pannen. Dan moet ik echt zeggen tegen mensen, je mag hier niet rennen. Rennen is verboden, je rent wel omver. Of er loopt een oud-wijfje tussen of een kind. Rustig! Jongens, mensen een beetje rustig aangragen, hè? Een beetje voor ons plezier. Echt... Ik ben Herbert Bitter en ik ben 54 jaar... En ik woon ruim vier jaar bij Emmaus Haarzuilens. Ik ben Hermine Vat. Ik ben bij Emmaus Haarzuilens werkzaam sinds 1986. En uh, we zijn hier in mijn kamer. Oh. Och, Denise is dus stom. En naast mij op de bank ligt mijn hond Roef. Dus als je geheim hoort, dan is het niet ik, maar mijn hond. GELACH. Ik hou heel erg van roos. Ja. Kan je zien, hè? Ik heb een knalroze bank. Waarvan sommige mensen zeggen, afschuwelijk. Het zou passen in een hoerenkast. En anderen zijn, vinden het hartstikke leuk. Mijn vriendinnen bijvoorbeeld, ja. In de tijd van de 60 jaren heette dit een communautijd. Nu zeggen we een uh, woonwerkgemeenschap. Maar heel veel mensen dachten dat het een soort commune was. Hè? Dat uh, vrije liefde en. Dat uh, huh? nee, is niet zo. Dit is een. M.O.C. zuilend. Ik denk dat het geldt voor M.O.C. in het algemeen. Is een constructie van een woon-werkgemeenschap. Waarbij mensen met idealistische motieven kunnen wonen. Maar er vooral ook plek is voor mensen. die de weg kwijtgeraakt zijn in de samenleving. En. dus voor die beide partijen is er ruimte hier. En dat moet samen dan een groep zijn hè, die een beetje gemeleerd is... en waar een beetje stabiliteit in zit. En dat je niet te veel mensen met problematiek hebt. En dus we zoeken altijd naar een soort balans daarin. Ik ben hier met een, met een behoorlijke tas met ballast binnengekomen. En ik heb een paar jaar nodig gehad om dat kwijt te raken. Om daar, dat een plek te geven. Schulden die ik had af te betalen en... en, en, en nou, dat soort dingen. De meeste mensen komen uit een dakloze situatie. Met verschillende oorzaken. Overmoedig. Uh, je gaat steeds minder slapen, dat sowieso. Op een gegeven moment sliep ik soms drie dagen niet. En, en toch actief blijven, bezig blijven. En alles lijkt te lukken. Alle plannen die je hebt, alle dingen die je doet... Uh, wat, wat me in die tijd nog het meeste bijstaat... en dat is gelukkig daarna nooit meer zo erg geweest... dat is dat ik voor iedereen cadeautjes ging kopen. <laughs> en uh, uh, dat ging uh, aardig in de cijfers lopen. Dus je put jezelf lichamelijk uit. Je bent je financiële ondergang aan het graven. En uiteindelijk stot je in elkaar en uh, op een bepaald moment ben ik in een geweldsincident terechtgekomen... in Amsterdam, op mijn werk. En dat was voor mij de druppel, want heb ik twee dagen later heb ik ontslag genomen. En ik had nog wel wat geld op mijn rekening staan. Dus dat heb ik de maanden daarna opgemaakt. Totdat ik uh, tot de ontdekking kwam... oei, mijn geld wordt nu wel heel erg weinig. En wat nu? En ik denk dat het een paar dagen voordat het echt definitief misging dat ik hier terugkwam. Nee, op dat moment zat ik in een bepaald soort emotie, denk ik... waar, waar ik niet echt mee uitkwam. En dat heeft ook heel lange tijd hier geduurd... voordat ik dat weer onder ogen kon zien of durfde te zien. Ja. Als ik nu terugkijk, dan, dan zie ik ook dat het echt een geleidende schaal was. En kan ik ook wel momenten aanwijzen, met terugwerkende kracht... waar het fout ging... En dat geweldsincident, dat was, dat, was het, ja, dat was eigenlijk de druppel. En vanaf dat moment ben ik gewoon de weg goed kwijt geweest. Ja. Nou, ik ben uh, Joris. Ik ben uh, hier terechtgekomen uh, een anderhalf jaar geleden ongeveer. En dat is eigenlijk uh, gekomen doordat ik op dat moment dakloos was. Voordat ik hier kwam, eigenlijk gewoon altijd... Eigenlijk ja, een nutteloos leven heb geleid. Gewoon dat ik gewoon voor mezelf wel heel goed ben geweest, maar niet voor mensen om me heen. Dat ik eigenlijk alleen maar egoïstisch bezig was. Het meeste doe ik rijk op de auto, ben ik ben chauffeur. Haal ik dus bij mensen thuis spullen op en breng ik spullen weg die mensen hier kopen. Adres is Lamirezon, dat is de buurt van Overvecht. Utrecht. Hallo, ja. jongens. Goedemorgen. Goedemorgen, Kijk, deze tafel en deze vier stuurtjes. Ik wist niet wat ik eigenlijk voor vervolgopleiding zou willen doen. Dus... Ik denk, nou, ga maar mijn dienstplicht vervullen. En als ik dat jaar op heb zitten, dan kijk ik wel uh, wat ik daarna ga doen. Alleen, uh, ja, van een jaar werd dat zeven jaar. En uh, zeven jaar uh, kwam ik pas de dienst uit. Ik ben zes jaar uh, beroepsmilitair geweest daarna. En de laatste twee jaar is het ook ja, echt misgegaan. Dat ik heb er gewoon ook niet zoveel zien meer in dat. Ja, gewoon de, de communicatie tussen het hogere mensen boven je... En mij gewoon. Ik ging overal dwars liggen gewoon. Overal ik gewoon uh, een grote mond kon hebben, deed ik dat. Uh, als ik weg kon blijven, dan deed ik dat. Dus ik heb ook in de laatste twee jaar... gewoon uh, 17 keer bij de majeur op rapport moeten komen. Dat ik weer wat geflikt had. Terwijl ik in de eerste vijf jaar nooit geen probleem heb gehad. De drugs is uiteindelijk een valk want ja, dat heb ik gewoon 15 jaar aan verslaaf geraakt. Dat was wel een van de redenen waarom ik er niet meer bij mocht tekenen. En ze zeggen ook van nou... Uh, Jokers, zoek je even lekker wat aan dus... want de laatste pakken is jij, daar zitten we niet op te wachten. Uh, ik heb even de spullen bekeken mevrouw... maar ze zijn allemaal te ver versleten voor ons om, uh, om te... Nou, dat dacht ik ook al, hoor. Ja. Liever gezegd, dat ja. had iemand maar al gezegd. Ja. Maar omdat hey, u toch kwam... Ja. Uh, nee, dat geeft niet, we komen altijd even kijken... en dat is geen <laughs> probleem, maar ja. ik, ik moet u helaas teleurstellen... En met... Oh, en wat nog rest, en die twee gaan mee... Niet elke junkie is een crimineel, wat wel heel veel mensen denken. In eerste instantie koop je net van iemand, later ga je het zelf verkopen. Dan kan je uit de opbrengsten je eigen verslaving bekostigen. Ik weet niet of je daar geïnteresseerd in bent, maar dat is dit stel. Gastel. Nee, het is... zo. Uh, ja, een elektrische koopplaat. Ja, maar hier heb ik ook niks aan. Eh. Hier heb ik ook niks aan. Deze. Want dit is een oude, is het nog een oude bakker in de dan. Ja, wel, want hij is van, van 40 jaar. Ja. Nou, dat kan je nergens meer aansluiten. Hè? Dat kan je nergens meer aansluiten in een nieuwe woning. Oh, nou, dan weet ik nee. dat meteen dan. Ja. Uh... Kijk, te verkopen dat is strafbaar, ja. Maar ik vind het is niet te vergelijken met als je je geld ervoor steelt. Dat is, vind ik een wereld van verschil. Kijk, want degene die van mij koopt, die dwing ik niet om het te kopen, natuurlijk. Kijk, ze moeten die op hete draad betrappen, van. dus je moet het daarbij op zak hebben. Zolang je dat niet hebt, nou, dan kunnen ze nou, wel vermoedens hebben, maar ik heb ook zeker al uh, de nodige keren meegemaakt dat de marsh mijn kamer wou doorzoeken. Dus ze wel vermoedens hadden, maar ze konden het nooit vinden. Bent u hierin geïnteresseerd? Nee, nou, maar wel weer voor. Dat is een kamele. Een, kamel nee, een Nou, laten we niet dat meenemen, want zijn in ieder geval niet van niks geweest. Huh? <laughs> nou bedankt Van <Wat> bedankt hè <laughs> Als hij weggegooid wordt heb ik het niet gedaan nee, nee. <laughs> Maar in ieder geval hartelijk bedankt voor het komen Ja graag gedaan En u succes ik. met uw verhuizing Ja Ik, ik had op een bepaald moment had ik gewoon één tasje met spullen bij me er zat een, computer, een laptop in en wat, wat kleding en, en altijd mijn dagboek bij me. Dat zat er dan nog wel in. Maar de rest bent allemaal kwijtgeraakt ja. in de loop der jaren. En zo reisde je dan door het leven heen, om het zo maar te zeggen. Ja. Ik vond dat we in de geweldige situatie verkeerden... dat we het financieel hartstikke goed hadden. Dus uh, we konden ons uh, drie vakanties per jaar veroorloven. Er stonden twee auto's voor de deur. Uh, ja. En alles wat de kinderen nodig hadden, dat uh, was ook geen probleem. Maar er komt nog één ander aspect bij kijken. En dat is dat ik manisch depressief ben. Dus ik heb ook mijn buien. Om ergens heel fanatiek in te zijn. Of om juist ergens uh, heel rigoureus mee te stoppen. Alleen op een gegeven moment, als de spreken gezegd werd... Uh, ja, dat ik wel een keer de afwas kon doen, om maar een voorbeeld te noemen... zei ik van, uh, je koopt maar een vaatwasser, klaar. Ik heb wel wat beters te doen. Want ik was overal en nergens aan het werk. En dat was dan ook de reden dat het allemaal zo goed ging. Maar ja, of dat tussen ons allemaal zo goed ging... toen de tweede geboren werd, had ze zoiets van... Uh, ja, ik moest maar uh, één dag in de week... Uh, thuis blijven voor de kinderen. Dan, dan kon zij uh, één dag in de week gaan werken. Dan had ik zoiets van, ja, maar dat geld wat jij verdient op die ene dag... dat verdien ik in een uur. Dus uh, dat gaan we niet doen. Ja, daar is het eigenlijk een beetje op, uh, op stuk gelopen. Plus, toen de kinderen anderhalf en uh, drie waren... toen werd ik weer manisch... En toen heb ik zeven maanden in het ziekenhuis gelegen. Ik verzamel oud speelgoed. En dit is een heel leuk poppenbankje. Daar kunnen er weer een hele rits op zitten. Een fiets. Stippeltjes groene nog gekocht. Dus uh, ja, ik ben helemaal blij. Suikerpot. Het is toch wat, hè? Weer uh, kopjes voor de senseo. Ik heb nog een schaaltje en kopjes. En nog een buitenbank. Ik heb best wel veel gekocht eigenlijk. Iedere week zijn er weer nieuwe dingen. Ja, ja. En elke week ga ik met een paar tassen naar huis toe. Het zijn allemaal leuke mensen die hier komen. Een beetje, weet beetje mensen die, uh, die een beetje apart leven veel. Dus dat is gezellig. Een nou, oude vriend uit het leger. Nu woont in Steenwijk. Ja, ik zei, je kan wel bij mij komen wonen. En toen dacht ik, gewoon ja, heel naïef misschien. Ja, een nieuwe plaats, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Misschien kan ik daar een nieuwe stad maken. Maar dat is nooit echt uh, gelukt. Je blijft verleidingen krijgen en je blijft momenten waarop je denkt van nou, ik zou best nog een keer wat lussen. Maar dan moet je sterk in je schoenen staan om je gewoon uh, niet weer, uh, kijk, Want dat is de ellende gewoon. Als je begint, dan ben je heel snel weer terug op het punt waar je was. Uh, ik heb daar ook mensen leren kennen waarvoor waar ik me gewoon sterk in vergist heb. Gewoon. Die, uh, toen je ze leerde kennen zo van nou, oh, uh, je bent mijn beste vriend en dit en dat. Maar dat was ik niet. Dat was gewoon een goede leverancier. Ik leverde gewoon uh, kwaliteit spullen. En dat is de enige waarom ik interessant was voor die mensen. Op het moment dat er wat er gebeurde en wat hun tegenstond... toen lieten ze me allemaal net zo uit de vallen als een baksteen. Dan stond ik weer alleen. Als ik één ding van mijn leven geleerd heb... in je slechte tijden... dan leer je echte vrienden kennen. En er blijft er heel weinig mensen over. Pits, stijt. Zijt, stijt, samen stijt, stijt, bij het begin, begin, ik ben afgestudeerd in 1990, antropologie. En ik ben uh, als journalist gaan werken. En een van mijn eerste opdrachten die ik had... was een reportage maken in uh, de Caucasus. Zuiden van uh, de oude Sovjet-Unie, zeg maar. Uh, Armenië, Georgië en Azerbeidzjan en een project in Bosnië-Herzegovina. Dat was echt op het hoogtepunt van, van de oorlog. En reed ik met een uh, chauffeur van Dubrovnik door het uh, oorlogsgebied... midden in de nacht, uh, liggend op de vloer van een busje, zonder lichten aan. En uh, je hoorde je de, de geweerkogels hoorde je voorbij suizen, om het zo maar te zeggen. En zo heb ik daar een aantal weken rondgelopen... samen met een collega-journalist die daar veel beter mee om wist te gaan, want die werd gewoon depressief. En ik niet. Ik vond het allemaal een uitdaging. Ik vond het allemaal boeiend, interessant, en ik wilde dat allemaal meemaken. En die collega van mij, ja, die uh, werd depressief... en die lag na twee dagen, lag die gewoon de hele dag in zijn bed. Ik kom er niet meer uit, had hij zoiets. Uh, haal mij maar weer op, als we weer weggaan. Op een moment sta ik ergens in een stadje, sta ik een, een terrein te fotograferen waarbij ik echt het gevoel had van... Nou, het lijkt wel of hier de neutronenbom gevallen is. Geen mens meer te bekennen. Maar er stonden auto's met open deuren nog. En dat was gewoon maanden geleden. Was, dat, was iedereen daar meteen vertrokken. En dat stond er allemaal nog. Dus ik zat er te fotograferen. Het was hardje winter, dat was rond de kerstdagen. En er komt opeens een militaire uh, kolonne aan. En een van de bazen, van, de chef van die militaire... die stapt uit en die pakt me gelijk in mijn kraag. Bleek later dat dat een gevangenenkamp was geweest waar mensen opgesloten hadden gezeten. Ja, dat moet je niet gaan fotograferen. Dus werd ik gearresteerd en mijn kamer in moeten leveren. En ik werd in een kazerne opgesloten met aan weerszijde een militair met een mitrailleur erbij. Een paar mensen na een half uur of na een uur dacht ik ga eens proberen een praatje te maken. Nou, het beste onderwerp in het buitenland is nog altijd voetbal. Ajax, Johan Cruijff, nou ja, dat soort dingen. Kom je altijd is altijd een leuk begin voor een gesprek. Dus dat begon ik ook. Nou, na een half uurtje reageerden ze daar ook al een beetje op... in, in gebrek ik Engels en Duits. En op een paar moment hoorde ik buiten dat er geschoten werd. En toen ontsnapte mij ook een, in zo'n cynische buis... zei ik zeggen, zijn jullie het executiepeloton voor mij aan het klaarzetten? Nou, toen moesten die jongens erg lachen. En dat, dat haalde de spanning er ook wel weer af. Zo van, nou, dat, dat, dat liep uiteindelijk ook wel weer goed af. Dus een paar uur later werd ik ook weer nou, toen kreeg Ik mijn camera terug. Maar het rolletje was er wel uitgehaald. Ja, ik, ik, ik was wel bang, maar ik, het, het, ik kon er ook weer heel makkelijk overheen stappen, dacht ik. 54 zat dan. Ja. Even laten zien wat uh, ja. uh, het allemaal is. doosboeken. Nee, Spulletjes. zakken, kleren. Geef ik even aan. <laughs> en dit is zo'n oude... Oudsteuf. Zou jij zelf die uh, magnetron willen pakken? Ja dat doe ik ook. Uh, ik heb een moeder. <laughs> ik heb zoveel in huis. Uh, en het zat zaten in een hok en dan zegt mijn man die trok het Ja, weet je, elke keer kwam er wat bij, ik kwam wel wat naar binnen, maar gingen niet iets uit. En uh, langzamerhand werd ons tussenkamer helemaal vol, kon niet meer in en uit. En daar hebben we een gereedschap staan en daar hebben we de koelkast staan, dat wil zeggen een vriezer. En dan kon ik gewoon niet meer in, dan moest ik eerst alles even opzij zetten. Nou, dat werd te gek hoor. Dus uh, ik heb er wel een paar gedoofd van dat moet, maar allemaal weg, want we doen er niks mee. Maar, ja, er zullen wel dingen bij zijn waarvan ik denk achteraf. Er is nou boeken en er een enige weenpot. Die moet ik Is dat weg Nee, is dat nodig van En bovendien krijg ik regelmatig de opdracht om kleding. Zij koopt steeds kleding en dan is de, uh, uit de belangstelling. En dat is soms van vijf of zes zakken tegelijk van die vuilniszakken vol. Zij zijn er blij mee. En ik hoop dat ik er kwijt ben. Het staat allemaal in de weg, hè? Uh, nou, het begon in eerste instantie met... Ik woonde samen met een vriend van mij in dat huis. En uh, de vriendengroep die, die bij ons over de vloer kwam... Er uh, was een jongen die wou ook op cel woonde. Dus die vroeg van ons... Mag ik bij jullie in huis komen wonen? En we hadden nog een kamer vrij. Dus we hadden van... Nou, uh, hoe meer ziel, hoe meer vreugd. Kom maar uh, gezellig wonen. Maar die jongen die had een vriendin. Maar uh, nou, hij ging elke avond zijn vriendin thuis ophalen. En die zette die bij ons op de bank neer. En dan ging hij zelf achter de computer zitten. En dan gaf haar geen aandacht. Maar zij zocht wel aandacht. Dus toen kwam ze bij mij zoeken. Maar op een gegeven moment uh, maakt ze het met hem uit. En begint ze met mijn relatie. Maar toen had ik het natuurlijk gedaan. Want ik was degene van die die relatie uh, gepest had. Maar ik denk van ja. volgens mij is, uh, is hij er zelf bij geweest. Dus... Uh, en toen koos iedereen van die vriendengroep zijn kant. Ik dacht, oh, als jullie zo met in elkaar zitten, dan ben ik blij dat ik van jullie oud ben. Kijk, in die relatie voor de rest hebben we ook maar een maand of twee geduurd. En toen uh, hield het ook weer op. Ja, ik heb één keer wel gehad dat ze in een discotheek. dat ik met haar ging stappen. en dat, ze, dat is haar ex-vriend met een hele groep gasten omheen stond. Ik ben een heel il mannetje geweest, maar ik ben alleen gelukkig niet bang voor mensen geweest. Dus misschien ook een beetje bluffen. Gewoon. Want nu waren we waren met een man of team... Dat ook niemand durfde van hey, als hij eens eentje blijft standen. Dan, dan of hij is heel sterk. Of uh, er gaat iets anders vreemds gebeuren. Dus ja, dat is zoiets van ja, we kunnen er ook beter niet aan beginnen. Kijk, als ik daar een zwakte had getoond. Door hem misschien maar weggelopen. Ja, dan hadden ze me misschien wel gepakt. Ik zat wel weer in een situatie dat ik. Kijk, want ik was niet alleen gezegd al die vrienden kwijt. Wat geen vrienden waren. Maar ik was ook in één keer. bijna al mijn klanten kwijt. Dus ik had weer geen inkomsten. Dus ik, zat weer, uh, ik was weer terug bij af. Toen ben ik gewoon weer thuis met mijn moeder gewonnen. Ik heb een uh, servies gekocht in allerlei kleurtjes: een grasmaaier. Een eettafel. <laughs> mijn relatie is net verbroken, dus ik kan alles gebruiken. Ik <laughs> kom elke week even iets gezellig langs. Ik ben alleen thuis. Mevrouw is 6 jaar geleden overleden. Dus ja, dat moet toch wat, hè? Ja, alleen thuis zitten voor de televisie, dat is ook niet alles. Ik breng ook regelmatig mijn spullen hier weer naartoe. En ik weet dat het goed terechtkomt. En ik vind de sfeer leuk. Het is gezellig. Leuk. Open. Ja. Ze heeft natuurlijk uh, meegemaakt dat ik zeven maanden opgenomen was. En dan gaat het hard achteruit met de financiën. En ik wilde ook niet dat ze het een tweede keer mee zouden maken. Laat staan de kinderen. Want die hebben het toen niet meegekregen. Daar waren ze net te jong voor. En ik kon bepaalde schulden op me nemen... waar zij dan niet voor op hoefden te draaien. En die, die, die afstand die was er min of meer al... omdat ik alleen maar met mijn werk bezig was... Ik bedoel, dan had ik bij wijze van spreken moeten zeggen van... ik uh, ga een baantje op kantoor zoeken en ik ben iedere avond uh, met het eten thuis. Dat, en dan zou ik doodongelukkig thuis zitten. Ja, het, het is niet terug te draaien wat er gebeurd is. Dat, uh, zij heeft er ook littekens aan overgehouden. En die zie je bij wijze van spreken niet zo 1, 2, 3 verdwijnen. Dat, dat, dat kun je ook niet goed maken of wat dan ook. Dus het, het, het, het, het leek mij bijna onmogelijk om toen bij elkaar te blijven. Het greep me wel aan, als ik dan terugdenk aan die tijd... was één moment, dat was niet een geweldsincident... maar wel een heel heftige emotie. Is dat ik in, uh, in Armenië stond, ook in een oorlogsgebied... die dan in een conflict zijn met, met Azerbeidzjan. En daar was een moeder... En die drukte op het moment dat ik weg wilde gaan, drukte ze haar baby in mijn armen. Zo van, die moet jij meenemen, die moet jij mee naar huis nemen. En dat, dat, dat vond ik heel confronterend en heel emotioneel. Maar het is ook nog iets wat me heel goed kan herinneren. Maar ja, ik, ik kon er ook weer heel makkelijk overheen stappen. Ja, gewoon niet toelaten dat ze te dichtbij kwam. Maar het is wel iets wat me altijd bijgebleven is. Ik heb een broertje gehad, die is in 1951 geboren, die is in 1957 verongelukt. En die heette Herbert. Dus ik werd Herbert genoemd. Na zijn overlijden, een jaar, ruim een jaar later, ben ik geboren. Omdat ik de naam had van de, van de dode Herbert, ja, had ik altijd een speciale plek. En omdat ik Herbert was, ook dacht: van, nou, dat kan, ik allemaal, dat kan ik allemaal wel aan dat ik in 2002 uh, er geen werk meer was voor freelancers binnen de omroepen. En ik dacht, wat ga ik nu doen? En toen ben ik uh, bij de nachtopvang gaan werken. En daar had je ook met regelmatig geweldsincidenten. En ik dacht altijd wel, ja, het doet mij niet zoveel. Ik kan er wel mee omgaan. En ja, ik kon nog gewoon mijn leven doorgaan, zeg maar. En op een paar met kon ik een ruimte krijgen in Amsterdam. En dat was dan wel illegaal, onderverhuurd... En ik kon me niet inschrijven. En de huureigenaar, ja, die wilde ook niet dat er post kwam. Want stel je voor dat hij gecontroleerd werd... dan uh, kon hij uh, de belastingdienst over de vloer krijgen. En zo zat ik echt tweeënhalf twee jaar lang... van het ene adres naar het andere adres verhuisd. Op een paar momenten krijg je dus geen... heel simpel hoe het werkt, fascinerend, maar ook... op een paar moment krijg je geen uh, rekeningen meer... van de ziektekostenverzekering. Je bankafschriften komen niet meer binnen. Je hebt geen flauw benul meer van wat er allemaal nog, nog nog speelt. Maar dan zat ik ergens drie of vier maanden. En dan uh, zei de huisbaas van... Uh, ja, ik uh, heb hier iemand anders gevonden. En dan werd hij weer verhoogd voor 50 euro. En dan kon ik er weer uit. Of nou ja, dat soort dingen steeds. Dat soort dingen werd er steeds mee geconfronteerd. En uh, als je dat tweeënhalf jaar... misschien wel drie jaar... dat meemaakt... ja, dan raak je echt heel veel van jezelf kwijt. Al in de contacten met je vrienden. Je kunt je vrienden bijna nooit uitnodigen. Ik heb een vrij goede band altijd met mijn familie gehad. Nou, die kun je ook niet meer uitnodigen op een bepaald moment. En, want dat wil je ook niet laten zien in wat voor kamer ik zit. Nou, dat, dat soort dingen dan, dan steeds. En dat culmineerde uiteindelijk in, in, in november 2008... in een heftige vechtpartij op de opvang waar ik werkte. In, uh, met, een, uh, met een cliënt. En waar ik op zich ongeschonden uitkwam, fysiek gezien... Maar wat voor mij echt de druppel was. En, en. Ik wist op dat moment. dit wil ik in ieder geval nooit meer. Maar ik had geen flauw idee wat ik dan wel wist, want ik was gewoon de weg kwijt. ik ja, was gewoon echt. Uh... ben nooit depressief geweest, maar in die periode was ik echt heel, heel depressief. Ja. Je krijgt weer wat meer besef van het geld. Hoe gauw het door je vingers slipt. En langzamerhand ja, gaat het kwartje vallen. Dat we het allemaal wat rustiger aan moeten doen. Ik bedoel, nu heb ik voor 4 euro een cobertje gekocht. Als ik die nieuw zou kopen, dan zou ik daarna geen geld meer hebben om andere dingen te kopen. Of dan zou ik het misschien niet kopen en nu is het goedkoop. Dus ja... Nee, niet alles wat hier is, vind ik ook wat. Ik moet echt geluk hebben. Hey, ik had net, een soort wel grappig... En er was hier een vrouw voor me, een Turkse vrouw... die kocht een kristallen schaal. En toen zeiden ze hier we afrekenen, 2,50. Toen dacht ik, dat is wel heel goedkoop. En Toen liep ze door, ze nam me, want ik denk misschien neemt ze me niet. Maar ze nam hem wel, toen heb ik haar een tientje geboden. Toen deed ze meteen weer. Het ja, was wel lekker bij mama wonen. Ja, elke avond lekker eten en dingen. Je was wat gedaan. Want ik ging, toen ik terugkwam uit Steenbaan, ik zei tegen mijn moeder... nou, maar ik moet uh, even woonruimte, uh, even tijdelijk wat hebben. Tot ik wat anders vind. Maar uh, drie jaar later zat ik nog bij mijn moeder. Dus uh, ik had wel altijd werk in de tijd, maar ik gebruikte altijd. Op een andere manier als daarvoor. Is het, omdat ik gewoon uh, tijdens het werk het lastiger werd om het te doen. Gewoon. Maar ik gebruikte wel altijd. Ja, er werden gewoon al spanningen en dingen... Dat mijn moeder op een gegeven moment zei: van ja, uh, je hebt beloofd voor een paar dagen en nu is het zoveel tijd verder. En toen zei ik: van oké, okay, dan uh, ga ik wel weer wat uh, zoeken. Uh, ik zat daar allemaal alleen op een kamer. Ze. Ik ken ook voor de rest in de buurt bijna niemand. En ik woon in een hele chique buurt. Je, allemaal mensen uh, waar ik ook niet echt dacht: van, nou, dit is mijn soort mensen. Dus je maakt ook niet echt contact. Dus je zit heel vaak alleen, weet je. Dan denk je gewoon veel over je leven na. Gewoon. Dan denk je van, ja, de fuck heb ik bereikt? Niks. Ik zit alleen op een kamertje. Ik heb geen flauw idee wat de toekomst gaat brengen. Maar dan denk ik, er moet gewoon iets veranderen, want Zo ga ik het niet uh, volhouden. Okay, natuurlijk heb je wel zo'n uur momenten tegen. Uh, dat je echt kut voelt. Dan denk ik van, ja, als ik aan een einde nou maken? Dan ben ik uh, gewoon van dat kut gevoel af, gewoon. En dan? En dan bezorg je gewoon je ouders een kutgevoel. Want die moeten de rest van, de le van hun leven nog. Met een schuldgevoel van, uh, hadden we niet meer moeten doen voor die jongen. Kijk, ik vind het gewoon niet eerlijk tegenover mijn ouders om ze daarmee op te schalen. Want ze zijn altijd goed voor mij geweest. Gewoon. Dus ze hebben me altijd geholpen in het moment dat ik het nodig had. Dus ze hebben altijd klaargestaan voor me. En dan zag ik op zo'n uh, laffe manier... Uh... Ja. En dat al doen, denk ik van ja. Ik heb gewoon... Uh, ik wil wat anders in mijn leven, weet je. Ik wil iets nieuws. Ik wil iets... Weer waar ik mijn eigen goed bij voel gewoon. Gewoon een bepaalde trots op jezelf... Uh, ervaren. Uh, ik denk aan de ene kant... dat uh, de vreselijke dalen waar ik in heb gezeten... dat ik daar iedere keer toch weer al nou, bijna ongeschonden weer uit ben gekomen. En ik denk dat ik op, op een heleboel verschillende manieren... weer overnieuw ben begonnen. Na een jaar besloot ik om uh, de huur op te zeggen en uh, te vertrekken. En toen ben ik in uh, België op een camping blijven hangen. Daar vlakbij zat een, uh, een Nederlander die, in, uh, die huizen verhuurde... Nou, die moest ook uh, regelmatig onderhouden worden of reparaties of weet ik veel wat. Toen ben ik een, een jaartje logé geweest uh, bij een van de campinggasten. En dat begon zo van: ja, ik heb thuis nog een paar klusjes, kun jij die niet doen? En bla, bla, bla. En dat begon ik op een gegeven moment een beetje manisch te worden. Een beetje. En uh, zij werd ziek. Ze had hartklachten. En ze was het ook uh, astmatisch. En. Uh, ik werd steeds manischer. Ja. Ja. En als klap op de vuurpijl ben ik met haar getrouwd geweest. Ze wilde dat alles mij toe zou komen wat van haar was. En toen begon de ellende. Ze vond het allemaal uh, al heel gauw maar niks. Ik leefde op haar centen en moest uh, huis uit. Ze dus begon te slaan ook nog. Uiteindelijk heb ik mezelf toen uh, laten opnemen... En dat zijn dan van die 14-daagse opnames, standaard tegenwoordig. Ik kreeg in ieder geval wel uh, medicatie. Toen bleek dat ze de sloten op de voordeur allemaal had veranderd. Omdat ik verteld had dat ik van af wilde. En dat uh, pikte ze niet. Ik ben toen nog één keer binnen geweest. Toen heb ik wat spullen kunnen pakken. Met het idee van de rest komt wel. En de rest heb ik nooit meer gezien. This is the first day of my life. Het, het nadeel van de medicijnen is dat je er uh, zowel van boven als van onderaf vlakker van wordt. Mijn hele reactie op, op, op verdrietige dingen of op hele leuke dingen ligt niet zo heel ver uit elkaar. En daar dat moet je ontzettend aan wennen, maar het went nooit. Nee. En daar mensen die het niet weten, die, die beoordelen je dan ook niet zoals je werkelijk was of bent, moet ik zeggen. Ik heb gelukkig hier gewoon iets gevonden waar ik gewoon ook niet meer voor op het wil zetten, Ik wil het niet met, met die rotzooi, gewoon wat ik hier heb, gewoon uh, verknallen, wezen. Uh, gewoon fysieke uh, dingen, waar ik er aan overhoud, is, mijn gebit gewoon naar de kloot dus. is. mijn hele bovengebit dus, moest eruit. Ja, in mijn gehuizen is gewoon slechter geworden. Dat je het uh, een gevoel geeft dat je gewoon weer uh, nuttig bent in de maatschappij. Gewoon. Uh, ja, dat je kan accepteren dat je gewoon helemaal niet zoveel nodig hebt in het leven. Dat je helemaal geen op de salarissen hoeft te verdienen om gelukkig te zijn. Als dus je met 45 euro zou ik in de week ook gelukkig kan zijn. Wat voor mij elke keer weer een openbaring is... is mensen van andere M&A groepen ontmoeten. En onvoorstelbaar hoeveel energie je daarvan terugkrijgt. Dat is echt elke keer waar ik ook ben in het buitenland... of het internationale vergaderingen zijn... zeker nu ik wat vaker meeloop in dat soort dingen... ga ik, ga ik mensen ook le beter leren kennen... En dat is, dat is voor mij nog steeds een bijzondere ervaring. De Salon in Parijs is een, een jaarlijks terugkerend evenement... van Emmaus internationaal. En die huren dan een uh, hal af. Die kun uh, je vergelijken met de jaarbeurs of wat dan ook. Zo'n hele grote hal. En daar komen alle liefhebbers van over de hele wereld, vanuit de Emmaus vestigingen, naartoe... met een auto vol verkoopwaar. De tweede keer dat ik daar was, hadden we een uh, vrij grote stand. En op een gegeven moment komt er een, uh, een Frans mevrouwtje... drie koppen kleiner dan ik, naar me toe met een jas in de hand. En ze vraagt mij, wat moet die jas kosten? Dus ik zeg zo tegen mevrouw, mevrouw, die jas is 15 euro... En Toen keek ze een beetje betutend in de trance van... Ja, meneer, ik, heb eigenlijk, ik, ik heb eigenlijk geen geld. en Ik vind het zo'n mooie jas. Ik heb altijd al zo'n jas willen hebben. En ik kijk zo naar haar. Ik zei, nou mevrouw, trek die jas lekker aan. We krijgen hem. Ah. Nou, ze heeft me toen bijna tegen de vlakte getrokken... om me te bedanken, of ze Frans. En dan heb je zoiets van, dat is geen Sinterklaasgevoel. Dat is gewoon zoiets van, ja... En de een draai je een poot uit. De ander betaalt de prijs. En de derde geeft je cadeau. Wat is Emma's. Dit is een kikker. Ja, uit de spulletjesafdeling, hè. Ja, af en toe heb je zulke leuke dingen. Maar ik heb hem ook al in flamenco-vorm gezien. En ooyervaar-vorm. En die zingen dan. Als je ergens op drukt, dan staat de press hier. Deze heeft hem op zijn linker voorpootje. En dan gaat hij een liedje zingen en bewegen. En daar word je zo vrolijk van. Ja. En dan moet ik erbij vertellen dat die onderlip heel leuk bluesachtig trilt. En dan ga ik hem nu doen. <middels> Het lipje. Ah, ik ben nooit zo gelukkig geweest als ik hier ben. Dat ik echt gewoon, dat uh, <lacht> ja, het me gewoon een goed gevoel geeft, gewoon. En als ik ook bij waar ik ook kom of bij klanten kom, dingen, ik, kan ja, me trots vertellen dat ik bij werk werk. <lacht> Komisch, hè? Ja. Af en toe heb je zulke leuke dingen. waar je helemaal vrolijk van wat? Ja. Ik ging vorig jaar, ja, anderhalf jaar geleden... voor de eerste keer naar de Oekraïne toe. Naar een project wat wij steunen. En ik kwam de eerste dag aan en ik werd meteen verliefd. Tot over mijn oren. Echt tot over mijn oren. Ik wist niet meer wat me overkwam. Het was echt zo, zo compleet van de wereld. echt. En zij ook vanaf het eerste moment dat we elkaar zagen... was gelijk van, uh, sloegen echt alle stoppen door. En ik had het jaren niet meer meegemaakt... Dus dat was zo fantastisch om dat gevoel te merken bij mezelf. Van, hé, uh, hey, het zit er nog. Die emotie, die vlinders in je buik thuiskomen en merken dat je drie kilo afgevallen bent. Heerlijk. And I it was strange. You said is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 Than waiting to win the lottery uh -huh. mm -hmm. Besides maybe this time is different I mean I really think you like me is geluisterd naar Emaus, een documentaire voor de NTR van Iris Honderdos. De geluidstechniek was in handen van Arno Peters, eindredactie Otteline Rijks. Wilt u reageren? Ik geef u even ons e-mailadres. Dat is redactie.hollanddoc.nl Dus redactie.hollanddoc.nl En onze website hollanddoc.nl-radio Holland Doc Radio, met Code Kloet. Stormen en winden bestuderen. Dat kan natuurlijk in Nederland, maar ook op de wijdse vlakte... van de Midwest in de Verenigde Staten. Vier Nederlandse meteorologen, onder wie Rob Groenland van het KNMI... leek dat wel wat. En dat daar ook nog eens tornado's voorkomen, dat was natuurlijk mooi meegenomen. Konden ze meteen een potje tornado jagen. Net als in die film Twister van Jan de Bond...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 Het was Tornadojager van Remy van der Brand. En die documentaire werd eerder uitgezonden in VPRO's studio Itserda. Nog even ons e-mailadres voor uw reacties of vragen. Redactie.hollanddoc.nl Dus redactie.hollanddoc.nl En onze website is hollanddoc.nl-radio En daar vindt u ook het archief van eerdere uitzendingen. En die kunt u allemaal via die website terugluisteren. Volgende week in Ook Radio. Maar we hebben toch een rampenplan. Een documentaire van Petra Wijnsema over de angst... dat er iets heel erg mis kan gaan met kerncentrales in België. Er wordt namelijk wel beweerd dat in België sterk verouderde kerncentrales staan... die al ver over hun houdbaarheidsdatum heen zijn. De oudste drie zijn in 1975 aangesloten op het elektriciteitsnet... en zouden volgens een regeringsbesluit van 2003 dicht moeten in 2015... Maar in november heeft de Belgische regering besloten... de levensduur van een van die centrales met tien jaar te verlengen. Nou, de Nederlandse overheid houdt ons voor... dat de kans op een ramp met dit type kerncentrale zeer klein is. Maar is dat ook wel zo? En is Nederland wel goed voorbereid als er daadwerkelijk iets misgaat? Experts denken namelijk van niet. Dat dus volgende week in Holland Doc Radio. Zometeen langs de lijn op deze zender met Jeroen Stomphorst. En na al die tornado's van daarnet... lijkt het mij nu wel tijd voor muziek van Michiel Borslap. Al was het alleen maar vanwege de titel. Cherish Your Sunshine. Fijne avond verder. Radio 1